Uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Gisteren en vandaag is meer dan 100% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik opgewekt met zon en wind. Op het hoogtepunt tussen 3 en 4 uur vanmiddag was 126% afkomstig van zonne- en windparken. Vandaag was stroom daardoor voor het eerst een aantal uren gratis, smelt energiebedrijf Zonneplan. Dat had ook te maken met de gunstige energiebelasting. Vijftien jaar na de uitbraak van Q-Koorts kampen nog veel patiënten met klachten. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. De patiënten klagen vooral over vermoeidheid, concentratieproblemen en lichamelijke uitputting. De patiënten bezoeken gemiddeld zeven zorgverleners. Vooral de huisarts, de fysiotherapeut en de bedrijfsarts. Q-Koorts verspreiden zich via besmette geiten- en schapenboerderijen. Vooral in Noord-Brabant. In de belegerde en verwoeste Oekraïnse havenstad Mariupol is het opnieuw niet gelukt om burgers in veiligheid te brengen. Volgens een woordvoerder van de burgemeester kregen de 200 vrouwen, ouderen en kinderen die klaar stonden voor vertrek van de Russen te horen dat ze zich moesten verspreiden omdat ze anders door granaatvuur zouden worden getroffen. De Belgische rockzanger Arno Hintjes is overleden. In de jaren tachtig brak hij door met de groep Tissimatic Matic en later ging hij solo. Arno Hintjes wordt beschouwd als een van de grootste namen uit de Belgische muziek. Met klassiekers als 'Ola oh La La La en Putain Putain. Hij was al een paar jaar ziek, maar werkte de afgelopen maanden nog aan een laatste album dat binnenkort uitkomt. Arno Hintjes was 72 jaar oud. En Max Verstappen heeft de sprintrace op Imola gewonnen. De Red Bull coureur was Charles Leclerc de baas. Hij verdienen één WK-punt meer en staat morgen op pole position in de Grand Prix van Emilia-Romagna. Het weer op veel plaatsen zonnig, maar ook nog wat bewolking. Vannacht opklaringen, minimaal rond 8 graden. Morgen eerst op veel plaatsen zon, maar geleidelijk meer bewolking. En later in het zuidoosten kans op een bui. Het waait stevig uit het oosten en het wordt rond de 17 graden. Vanaf maandag wordt het wat frisser.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 De, de Nederlandstalige. Ja, uh, Engelbert Humperdinck... René LeBlanc. Ja. Oh, mijn sexy lady. Hey, ik zou zeggen, welkom bij het tweede uur van Entertainer View. Mijn naam is Fred Heij. En als je zit te eten, ja, eet smakelijk. Mocht je hebben gegeten, dan zou ik zeggen dat het u wel mogen bekomen. Hé, hey, uh, we gaan eventjes terug in de tijd met. Uh, ja, Stella Bos, ja. We hadden het er vorige week al even, eventjes over, ja. Uh, aantal maanden geleden is zij overleden. En ja, ik weet niet of uh, de, de meeste mensen zullen haar wel kennen. Stella Bos, en ik wil mijn tranen nu vergeten. De tijd van toen was een illusie. Twijfels en onzekerheid. Ik raakte steeds meer. Trouwen kwijt. de nacht weer jij gegaan. En uh, zoveel heeft zij heel veel uh, hits eigenlijk uit de uh, destijds vervlogen jaren. Dit was Ik wil mijn tranen nu vergeten. Ja, een beetje ondergewaardeerde artiest. Stella Bos. En uh, ja, uh, heerlijk nummer. We gaan naar de Brabantse Leen. En Leen we het over morgen ben je weer thuis. Nou, straks. vanavond ook hoor. Hij hey, wil je een verzoekje aanvragen? Ga eventjes naar www.zfmartiesten.nl en mail eventjes Zo, normaal vliegt een week voorbij, maar deze duurt, te lang voor mij. Morgen pas, zal jij weer op schimp ontstaan. En like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. Ja, oké, deze nog. Ja, Eurovisie Songfestival 2013. Farid Mamadov en Hold Me. Hey, lekkere lekker Piet hoor. Hey, um, ja, verzoek je aanvragen kan. Ga even naar wwzvmartiesten.nl of uh, doe hem gewoon eventjes stand Verkeering met haar broer Een beetje gay, dat is oké okay. En een beetje gay, daar is niks mis mee Een beetje gay, is snel tevreden Maar die is maar een beetje gay is oké. Okay. En uh, Yves uh, Segers en... Hey, ja. Frans Bouwen. En wat jij me zegt. aangevraagd door Jeroen. Nou, Jeroen, leuk dat je erbij bent. Leuk dat je luistert. En uh, ja, deze is voor jou dus. Ik zoek de woorden. Ik wil dat je gaat.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 Ja, lekker gauw-ouwe van Frans Bauer. En uh, ja, uit de oude doos. Wat jij me zegt. Ik zou zeggen een hele goede middag, Rijn Niekerk. Een hele goede middag. Hoi, hey, hallo. O, ja, hoe is het? Ja, heel goed hè, met jullie. Ja, uh, het zonnetje schijnt. Uh, we hebben alles, uh, alles mee eigenlijk vandaag. Ja, heerlijk hè. Ja. Ja. Nee, ik, ik mis alleen nog uh, ja, het terrasje, maar dat, uh, dat komt na de uitzending. Ja, <laughs> precies. Ja. Ja, we hebben natuurlijk ook de bloemenkoor dadelijk nog, dus uh, hier dan uh, aan deze zijde. Dus uh, nee, dat komt goed. Superleuk. hey en uh, ja, jouw nieuwe single. Ja, ik zal ja. haar nooit meer vergeten. Dat klinkt een beetje als, uh, ik had het met mijn collega's al over, het klinkt een beetje eigenlijk als een, een verloren kansje, een vakantieliefde. Ja, ja, nou ja, het was wel op een, op een Griekse bruiloft natuurlijk. Ja. Ja, ja klopt, daar, daar had ik een, een meidje op moet. En uh, ja... Toen, uh, toen zou ik haar inderdaad nooit meer vergeten. Ja, dus het is dat echt gebeurd, echt, uh, dus echt, uh, echte beurt, zeg maar. Nee, nee, nee, nee. Je weet het niet. Nee, dat klopt. Maar uh, nee, we hebben het hartstikke leuk uh, nagespeeld in een Grieks restaurant in, uh, in Ede. Ja. En uh, ja, daar ben ik momenteel ook aanwezig om uh, als bedankt nog even lekker een hapje te eten. Ik vind het wel net zo netjes en net zo leuk en gezellig. Ja, tuurlijk. Dus, uh, ja, nee, daar waren we met al mijn vrienden en bekenden waar we daar uh, de clip op aan nemen. En uh, ja, dat was een uh, fantastische middag inderdaad. Ja, ja heerlijk. Ja, want het is ook een, uh, ja, ik, ik vind het wel een, uh, een lekker nummer, zeg maar. En, en, en, en ja, is er, is er trouwens ook een clip van? Want... Ja, er is een videoclip op, uh, op YouTube. En dan uh, toetje je in, uh, Ryan je Ik zal haar nooit meer vergeten. En dan, uh, ja, dan kan je zien hoe die middag is verlopen in het Griekse restaurant. Ja, uh, uh, Rijn-Niekerk is, is dus gewoon R-Y-A-N. Klopt. Voor, ja. de, voor de mensen, dus, uh, anders uh, ja, gaan ze misschien uh, Rianne in zitten drukken. Of uh, weet ik veel, dan krijg je ja. wel Rianne, maar uh, niet de goede. Nee, klopt. Hey, maar uh, zit er nog wat meer in de, in de, in de Kuip, zeg maar? Ja, ja nee, we zijn al bezig met de volgende single... bij uh, Emiel Hartkamp in de studio. Ja. Die ook deze fantastische single heeft gemaakt... samen met Nouris Parrida. Ja, en het is uh, fantastisch om met die mannen te mogen werken. Maar uh, er komt dit, na na dit najaar komt nog een uh, hartstikke leuke feestplaat aan. Ja, ja, ja. ja Emiel, zo'n geweldige kerel is dat het... Uh, ja. Klopt. Ja, dat is, uh, dat is een grote naam natuurlijk. Hij heeft veel hits geschreven zoals... heb je even voor mij voor Frans Bouwer... of uit bol van Hazes. Ja, ja. Ja, en... Uh, ja, als die man dan een liedje voor je maakt... en uh, ja, hij slaapt al zo goed aan in het land... dan uh, kun je daar alleen maar van dromen... van een gaan, natuurlijk. Ja, ja. ja en uh, ja, zeg ik... Uh, ik zeg het altijd... Uh, te, tegen meerdere heb ik al gezegd... Het, het, het is, uh, hij heeft natuurlijk zelf ook altijd gezongen vroeger. Klopt, ja. En uh, hij heeft ooit een, een, een... hele album uitgebracht... met alleen maar ballads. Ja, klopt. En dat heet uh, Voor jou. Ja, ja, en dat, uh, dat vind ik zo geweldig album. Ja, hartstikke leuk natuurlijk. Ja, Nou ja. Ja, uh, zeg ik die Die man, uh, ik, ik weet uh, uit de piratentijd. Die man die kan uh, ja, muziek schrijven, uh, maken. Die kennen die eigenlijk alles. Ja, klopt. Ja, nee, dat, uh, die man die is uh, zo muzikaal. Samen met Nures Paridad, Ja, Dat zijn de topteams samen. Ja, ja het is uh, oude rots in het vak, zeggen we maar. Ja, precies. Nee? Ja. Hé, hey, en... Um... Ga jij nog uh, ergens uh, podium betreden? Ja, vanavond nog in een leuke grote feesttent. Voor, uh, voor duizend man uh, gaan we voornamelijk jeugd, gaan we de jeugd even, even eigenlijk weer, weer even maken. En uh, ja, dan, uh, dan gaan we echt knallen met z'n allen, dan gaan we een mooi feest van maken. En waar is dat in Heden? Nee, nee dat, is, dat is in, uh, in uh, Scherpenzeel, waar ik zelf op sta. Scherpenzeel, oké. Ja, ah, Nou, dat moet lukken. Ja, dat komt, dat komt zeker goed, ja. Het ja, nou, wordt een mooi feestje. In die tent keer op zijn kop zitten ja zeker <laughs> Dat gaan we doen ja toch hey, en, uh, ja kunnen mensen jou nog ergens volgen ja op uh, www.raienikkep.nl of we hebben ook een uh, Instagram of een Facebookpagina dan kan je het vinden op Niekek. en dan, uh, dan doen we van elke optreden we een leuk kort filmpje erop zetten dat de mensen thuis ook nog leuk kunnen meegenieten ja, ja dan uh, bouwen we ook een feestje in de woonkamer natuurlijk ja zo is het hey, ja en um, ja, ik zou zeggen Ryan ik, ik ga je niet langer ophouden, want je, je gaat dadelijk uh, naar het feestje. Je bent nu uh, denk ik eten wezen halen of zo? Ja, ik ben nu bij het Grieks restaurant waar we de videoclip hebben opgenomen. Ja. En dat, ja, daar ben ik nu inderdaad te eten als bedankje van, uh, ja, dat we toch van, de, van de locatie. Dat je daar uh, op, op, op hebt mogen nemen. Ja, ja, ja. En, uh, nou ja, dat is een hele leuke sfeer en uh, de gezelligheid. En mijn uh, liedje die komt nu ook weer hier uit de speakers, dus ja, het is fantastisch. Ja, heerlijk. Ja. Hey, ja. Ik zou zeggen, ik kondig hem aan, dan ga ik hem draaien. Super, dat gaan we doen. Beste luisteraars, hier is de nieuwe single van Rijn en Ik zal haar nooit meer vergeten. Hey, dankjewel Rijn. Hey, Ik zou zeggen, veel succes vanavond. Ja, hartstikke bedankt. Wat gezellig. En we spreken elkaar weer. Is goed. Groetje. Hoi hoi. Groetjes. Hoi hoi. Ik denk nog steeds aan die vakantie. vakantie. Het was in dat mooie Griekenland... Ik zie je nog in al mijn dromen, mijn dromen Lopend op het strand Zij zat daar op een Griekse bruiloft En ik wist echt niet wat ik zag Ze zwaaide kom erbij En dans een keer met mij Het liefste ook de hele nacht Ik zal haar nooit meer vergeten Maar toch Hey for you, in it's hoofd, in it's heart. Hiya, Barbie. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Bobby girl, in the Bobby world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. lekker. Zeker, ja. Barbecue van de formatie Aqua Willem. Leuk dat je luistert. En jij vroeg ook een plaatje aan. En dat is geworden Gerard Joling en Ik Leef Mijn Droom. ZFM Zandvoort 106.9 Op de kabel 104.5 en DAB Plus 6A Ik kijk in de spiegel van mijn leven Zou het verleden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 Zien in de vakantie. Hey, ik leef met droom. Gerrit Joling hier bij CFM Entertainment for You. En zo dadelijk ga ik jullie meenemen naar Kroatië. Maar eerst nog eventjes, Koos en U luistert naar Entertainment for You. Ik zie het in je ogen. We zaten samen wat de te u Daar ging opeens het hele volk. Je land hoorde, nog ben ik oorde. Opeens bij jou een andere toon. Toen ik je vroeg wie dan het wel. I'm not gonna She Jouw ogen hier bij ZFM Entertainer voor u vanaf de tolweg 10A en het is inmiddels uh, ja al uh, een kleine 12 minuten over de klokken van half en ja zoals beloofd heb ik uh, gezegd uh, dat ik u gaat meenemen naar Kroatië met uh, Luka Basi en uh, Lubjanici... en ze hebben het over Moja. En dan niet, maar. Gdy je ziet, zanima, we z'n Zapitanse, da dadelijk mag de drug sje. Kard bijstel rotert hij, nee bijsta dat patio. Aan jij ja dadelijk nu tachtu, elke drug uwe rachtu, u nima te de trachtu, aja. Zelo en bada bada, ja, en deze is uh, aangebracht door uh, Jessie. Jessie, leuk en welkom! Willem Huisman en laat de zon maar voor me schijnen. Voor mij zo heel bijzonder. Al zeg ik dat niet vaak genoeg. Ik weet dat jij het graag wilt horen bel je mij en nooit omzoo. Ik wil nooit een ander meer, dus zet ik steeds maar weer, en weet dat ik wil dat jij voorgoed blijft bij mij. Then it for you of happiness. I'm better than that. I'm not gonna blast you. I'm Verzoek van Maarten, Destiny Child en Survivor. Hierbij zie je Entertainer for You. Zomer op je radio. Ja, zo is dat. Aha. Ja, als je dat maar weet... <laughs> Kees Versluis. En uh, ja, je kent het nummer vast nog wel van uh, Rob de Nijs natuurlijk. Het werd zomer. Maar deze is uit 2016. Dus deze is wat, uh, wat nieuwer. Kees sluis dus. Het leek wel zomer. Toch was het pas eind mei. Zo'n dag waarvan je denkt. Die gaat niet meer voorbij. Mijn vrienden kwamen lang.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 Ik vond het eerst een beetje raar. Je droeg niet anders dan je lange blonde haar. Ik was verlegen en wist. Zo, hè? Steven is het laatste plaatje. Ja, dan is het alweer tijd. Het is bijna zeven uur. Ik dus, uh... Ja, ik zou in ieder geval uh, vanaf deze kant zeggen... bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. Het was weer uh, twee uurtjes uh, gezellige muziek. Van alles en nog wat. Hier bij Entertainer View. Ja, en helaas... Uh, volgende week zijn we er even niet. Dan zijn we even een dagje vrij. Ja, dat moet ook, hè. Maar geen... Uh, geen, uh, geen uh, angst. Want uh, ik heb alles samengesteld... voor de volgende week... Dat gaat helemaal goed komen. Dus uh, opnieuw uh, entertainer voor jullie de zomer op je radio hier bij ZFM. Uh, Vanuit Zandvoort aan de De allen. Ik zou zeggen graag tot uh, over twee weken. Bye bye. ik Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van... David.